5-4. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in nieuws in koot. Humanitaire transport naar de belegerde stad Ghouta in Syrië zou op de terugweg moeten zijn. We hopen zo te horen of de missie geslaagd is. En veel mensen hebben ze zien overvliegen gisteren en vandaag. Of in ieder geval beelden ervan gezien. De duizenden kraanvogels. De hoop is dat ze vaker niet alleen overvliegen, maar hier ook blijven om te broeden. Hoort u straks nu eerst uit het NOS-journal? Lieselot Thomas. Het hulpconvooi van de VN heeft lang niet alle hulpgoederen mee kunnen nemen naar Oost-Kuta. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben Syrische militairen bijna driekwart van de medische goederen in beslag genomen. Het is de bedoeling dat die spullen donderdag met een volgend convooi alsnog naar Oost-Kuta worden gebracht. Elke dag is er een gevechtspauze van vijf uur, zodat hulpverleners hun werk kunnen doen. Maar dat is veel te kort, zegt het Rode Kruis. Ja, er moet ongelooflijk veel gebeuren. En wij roepen ook alle partijen op. Help ons om deze hulp uh, in die gebieden te krijgen. We zijn, we staan paraat met onze vrachtwagens, met onze hulpgoederen. Uh, maar de veiligheid is, is vaak het probleem. De gevechten gaan onverminderd door. En uh, dat betekent dat de mensen ons echt die ruimte moeten bieden. En meer dan die vier uur die uh, nu, vier à vijf uur die nu uh, is geboden. Vanmorgen kwamen de eerste van 46 VN-trucks met hulpgoederen aan in Douma... de grootste en dichtstbevolkte stad in het gebied. Ook een konvooi van de Rode Halve Maan kwam aan... met onder meer lege bussen waarmee burgers geëvacueerd kunnen worden. Opnieuw is een vertrouweling van de Israëlische premier Netanyahu bereid om tegen de premier te getuigen in een corruptieproces, melden Israëlische media. Het gaat om de voormalige mediaadviseur en woordvoerder van de familie Netanyahu. De man werd twee weken geleden opgepakt. Hij zou hebben geprobeerd een rechter om te kopen en een telecombedrijf te bevoordelen. Hij zou tegen Netanyahu willen getuigen in ruil voor een lagere straf. Eerder getuigden twee oud medewerkers tegen Netanyahu. De Israëlische premier is in een aantal corruptiezaken verwikkeld die draaien om omkoping en fraude. Stef Blok wordt woensdag beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Vanmorgen werd bekend dat hij Halben Zelstra opvolgt, die moest aftreden omdat hij had gelogen over een bezoek aan president Poetin. Turkije heeft vier Irakezen opgepakt die plannen hadden voor een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Ankara, melden Turkse staatsmedia. De vier zouden lid zijn van terreurbeweging IS. De ambassade bleef vandaag vanwege de terreurdreiging dicht. Een Nederlandse militair die in Afghanistan per ongeluk een collega neerschoot... heeft een taakstraf van 60 uur gekregen. Zijn wapen ging af toen hij het in de richting van een collega hield. Volgens rechter was het geen opzet... maar bracht de militair zijn collega wel in levensgevaar. Supermarktketen Jumbo neemt bij de overname van de MT supermarkten zoveel mogelijk van de 6000 medewerkers over, heeft Topman van Eert gezegd tegen de NOS, maar volgens van Eert is het moeilijk te zeggen of iedereen mee kan. Ik kan nooit garanderen dat iedereen mee kan komen, dat dat dat, dat sowieso niet. Mensen moeten het a ook zelf nog eens een keer willen. Uh, en uh, dit twee bedrijven worden uh, uh, op sommige delen op elkaar gelegd. En uh, ja, dit soort dingen heeft natuurlijk ook altijd voor sommige hele nare consequenties. Maar laat het daar helemaal niet over hebben, want dat, dat, dat zal minimaal zijn. Vanochtend werd bekend dat Jumbo en Coop de 130 MT-supermarkten... voor 410 miljoen euro overnemen van groothandel Sligro. Van Eert zegt dat hij in de toekomst nog verder wil groeien... maar dat marktleider worden geen doel op zich is... Jumbo is de tweede supermarktketen van Nederland achter Albert Heijn. Een man uit Coevoorde die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid... bij de dood van een man, heeft ook het politiebureau van Coevoorde beschoten. Het bureau werd gisteren aan het begin van de avond onder vuur genomen. De schutter werd snel aangehouden en zou toen hebben gezegd... dat er in de buurt van Hardenberg iemand was neergeschoten. Agenten, vo agenten vonden het uh, slachtoffer dat kort daarna overleed aan zijn verwondingen... De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Het weer droog en vanavond en vannacht brede opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het boven nul. Morgen meer bewolking dan vandaag en lichte regen of motregen. En het wordt dan 8 tot 11 graden. En op de weg Wijnand Zwaan, wat gebeurt daar? Ja, het is een avondspits waarin niet al te veel gebeurt. Ja, Behalve de dagelijkse files. Die staan er bijna allemaal wel. Zoals uh, vooral rond Utrecht op dit moment. Op de A12 en de A27. Maar veel vertraging is er door een ongeluk. Op de A44 vanuit Amsterdam. Dat staat voor de afrit Noordwijkerhout. Vijf kilometer file met een uur op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland... staat een kapotte auto stil bij Schiedam Noord. Tien minuten vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. En op de A50 van Apeldoorn...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 Maak kennis met Bamigo. Onderkleding gemaakt van bamboe, speciaal voor mannen. Strijkvrij, zijdezacht en antitranspirerend. Bedouwt je cool onder alle omstandigheden. Dat is het geheim van jouw succes. Bestel je Bamboe Basics op Bamigo.com. Uw WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl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 hoe krijg ik deze cao-regeling voor de bouw nou weer dichtgetimmerd in de loonadministratie? Wordt er gek van? Loonadministratie in de bouw doe je samen met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD works, works. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht, samt University of Physiotherapy.nl. HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. SD works, works.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 NPO Radio 1. NOS NTR. De vijfsterrenbeweging is de grote winnaar van de Italiaanse verkiezingen. Het is nu onvermijdelijk dat ze gaan regeren. Tenminste, dat zegt hun leider. Il fatto inevitabilmente verso governo del paese, verso il governo dell'Italia. De leider Luigi Di Maio noemt zijn vijfsterrenbeweging de absolute winnaar van de verkiezingen. Maar er is nog meer aan de hand. Want de leider van de rechtspopulistische Lega, dat is Matteo Salvini, claimt van zijn kant het recht om de komende jaren met een rechtse coalitie te regeren. Questo impegno preso riguarda una coalizione di centrodestra. con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare nei prossimi anni. We gaan naar correspondent Mustafa Margadi... Ja, dan moet jij maar even uitleggen hoe het nu verder moet, Mustafa. Ja, dat is een beetje het, het bizarre van dit uh, Italiaanse systeem... is dat je van tevoren, uh, om de verkiezingen... met zoveel mogelijk uh, stemmen te kunnen winnen... al een coalitie kan sluiten. Uh, dat, heb, uh, dat heeft uh, Matteo Salvini dus gedaan met de Lega... samen met Silvio Berlusconi en nog uh, twee andere partijen. Uh, en dat... Uh, dat blok dat heeft pak een beet 37 procent gepakt. Dat is dus de grootste coalitie. Maar de grootste losse partij, dat is de, uh, um, de Vijfsterrenbeweging. Uh -huh. nou ja, en allebei claimen ze dus ja, de overwinning. Ja, wie, wie mag er dan als eerste gaan, uh, gaan formeren? Uh, dat ligt eigenlijk allemaal in de hand van uh, de president, uh, Sergio Mattarella... Je um, heeft er nog een tijdje om over na te denken, want uh, pas op uh, 23 maart uh, wordt deze, uh, deze Kamer geïnstalleerd en dan worden de voorzitters dus, uh, uh, of tenminste, gekozen van de Senaat uh, en van de Kamer. En dan pas wordt er eens dus een keertje overlegd. Dus hij heeft er een goed tijdje om over na te denken. Uh, maar intussen lopen de mensen te grappen van... Uh, het lijkt me een heel goed idee als hij op vakantie gaat nu... of uh, dat hij gewoon even een tijdje onder een rots gaat zitten. Want uh, hij heeft met afstand uh, de, de moeilijkste baan van heel Italië. En uh, dat, dat merken de mensen op straat zelf ook wel. Uh, ze vinden het soms schitterend als hun eigen partij gewonnen hebben... maar realiseren zich dat het uh, uh, ongelooflijk lastig gaat worden. Ik kom vaak in het tentje om uh, even te lunchen en een beetje te werken. Uh, vooral omdat uh, de moeder achter deze balie heerlijke lasagne maakt. Uh, alleen als ik nu achter de balie kijk, heeft ze dat niet klaarstaan. Toch maar eens even vragen wat ze gestemd heeft. Hmm? Hmm. Beetje kortaf vandaag. Ook geen lasagne. En dan pasta met tomatensaus. Grazie. Stiekem weet ik wel waarom ze niet wil praten. Omdat ze een beetje zagrijnig is omdat haar partij heeft verloren. Zij stemt traditioneel links en uh, links heeft forse klappen gekregen. Dus uh, Ze is niet de meest vrolijke vandaag. Uh, dat zegt ook de zoon uh, Luca... Er ja, zijn ook in familie allemaal separaten. Chi heeft sinistra, de destra, PD, Centro Stelle, Salvini. We hebben allemaal in familie, allemaal divers. Ja, hele familie stemt allemaal uh, verschillende dingen. En uh, ja, moeders die is een beetje zaggerijnig. Uh, en uh, hij is uh, dolblij op dit moment. Want voor de eerste prima zijn we En dan de rest. Oké, hij heeft dus blijkbaar voor Salvini gestemd. Maar hij zegt. Eerst de Italianen, dat heeft gewonnen. Het kan alleen maar beter gaan, zegt hij. Maar wat gaat er beter Cioè speriamo che andrà meglio per noi italiani. Perché sta tanta gente che sta in difficoltà. C'è ora di ribaltare questo paese. Cosa sono i difficoltà? zegt heel veel mensen die hebben het moeilijk en het gaat nu gewoon beter worden. Ik voel het. Het c'è sempre stesse cose, cioè manca il lavoro, manca de nelle scuole, manca tante cose, cioè qui non funziona più niente. Ja, veel mensen hebben geen werk, er wordt geen goed les gegeven. Maar denk je van deze die die chaos politica. Non c'era una maggioranza in Italia, perché troppa is het probleem. troppa Sinistra, destra, centrodestra, centrosinistra, een chaos. Ja, dat is eigenlijk het grote probleem van Italië. Uh, wat er ook gebeurt, het is altijd chaos. En uh, ja, dat bevalt Luca natuurlijk totaal niet. Het is super moeilijk nu wel om een regering te vormen. Ik bedoel, heb je daar geen problemen mee? De president moet maar beslissen wat er gaat gebeuren... maar hij is een wijs man, zegt hij, dat zal hij wel verder oplossen. Blijft dus nog wel eventjes onzeker wat voor regering er aan gaat komen hier in Italië. Maar wat wel zeker is, is dat deze pasta eigenlijk ook heel erg lekker is. Nou... <coughs> mm. Het nog maar even verder dan. Wij gaan doorpraten over de opkomst van de vijfsterrenbeweging. Ik kreeg opnieuw meer stemmen dan verwacht. Een op de drie kiezers stemde op de vijfsterrenbeweging... volgens de voorlopige uitslag, hè, want die is er nog steeds niet definitief. Arthur Westijn is universitair docent Italiaanse geschiedenis... aan de Universiteit Utrecht. en Hij woont ook jarenlang in Italië. Meneer Westijn, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft daar de vijfsterrenbeweging zien opkomen. Kunt u nou ja. eens definiëren voor ons wat... Waar moeten we de sterrenbeweging plaatsen? Wat is het voor beweging? Nou, ze zijn begonnen als echt een antisysteempartij. Dus ik kan me nog herinneren, dat is ruim tien jaar geleden, werd er een heel grote uh, dag georganiseerd in Italië. Die heette Waffanculo Day. Uh -huh. Dat betekent letterlijk flikker op dag. En dat was eigenlijk een dag die bedoeld was om de hele bestaande politieke klasse terzijde te schuiven. Dat was een dag georganiseerd door Beppe Grillo. Nou, daar komen ze vandaan. En tien jaar later, elf jaar later... Euh, zijn ze nu zelf de grootste partij in Italië. Nu zitten ze zelf op het pluche En de vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren... Hè, als zo'n antisysteempartij nu opeens doorgedrongen is... tot het centrum van de macht. Ja, euh, zegt u het maar. Nou, euh, uh, wat, wat, wat ik zoveel opvallend vond was wat uh, Luigi Di Maio... dus de premierskandidaat kandidaat van die beweging vandaag zei. We hoorden net ook een klein stukje uit zijn speech. Hij zei namelijk dat er nu een nieuwe fase gaat beginnen... in de geschiedenis van Italië. En dit zou een fase zijn waarin nu eindelijk de regering... Uh, zou werken in dienst van de burgers. Finalmente per i cittadini, zei hij, eindelijk voor de burgers... En dat is de grote belofte die de beweging vanaf het begin heeft geuit en waar ze ook al die stemmen aan te danken hebben. Zij zeggen, wij zijn er niet voor de zakkenvullers in Rome. Wij zijn er voor de normale mensen. Mm -hmm. Die normale mensen mogen ook direct via internet eigenlijk hun, hun stem laten gelden. Want wat de beweging doet... die hebben eigenlijk een soort interdemocratie uitgevonden. Je en, kunt als je... Wat is dat? Nou, als je je inschrijft op een bepaald platform, dat, dat hebben zij uh, online uh, vormgegeven. dan kun je meeschrijven aan de wetten die worden voorgelegd in het parlement. En je kunt ook meestemmen over de besluiten die die partij moet nemen. Dus een hele directe band wil die uh, partij uh, organiseren. Een hele directe band tussen de politiek en de burger. En is dat wat, wat, wat de leden die er dan aan zo'n, uh, ja, laten we zeggen, onderzoekje meedoen? Is, is de stem van de leden dan ook bepalend? Want je moet in principe, ja, dat is dan in Nederland zonder uh, ruggespraak... zonder uh, invloed van, van buitenaf, um, ja ergens over je mening kunnen geven. Ja, nee, dat, dat is een heel goed punt. Daar wringt de schoen een beetje. Want wat je ziet tot nu toe al, is dat het eigenlijk vaak onduidelijk is... hoe groot die, die invloed van die, die stemmers online nou precies is. En ook bijvoorbeeld is het onduidelijk wie er besluit welke uh, zaken er wel worden besproken online en welke niet. Hè. Dus okay. het, het is een, een, een partij die ook nog een beetje worstelt... met die internetdemocratie En ook eigenlijk een heel onduidelijke leiders. Uh, een hele onduidelijke leider heeft. Want Beppe Grillo, degene die die partij heeft vormgegeven... in eerste instantie, die is zelf nooit verkiesbaar geweest. En die zit een beetje achter de schermen aan de touwtjes te trekken. Maar hij zit dus zelf niet in het parlement. Mm -hmm. En wat zijn het voor mensen die de Vijf Sterren Beweging ondersteunen? Nou, eigenlijk vooral heel veel jongeren. Dus wat je ziet is dat uh, hey, Italië is een vergrijsd land. En veel van de oudjes die stemmen nog wel op de oude partijen of op Berlusconi. Maar alle mensen pakken een beetje tussen de 20 en de 40. Bijna, bijna al die mensen die stemmen nu op de Vijfsterrenbeweging. Die willen echt iets nieuws hebben. Uh -huh. Die zijn echt toe aan een, aan een nieuwe, nieuwe richting. En eigenlijk, als je dan kijkt naar wat voor achtergrond ze hebben, dan is dat heel breed. Sommigen zijn hoogopgeleid. Um, universitair docenten, maar ook mensen die werkloos zijn, die eigenlijk geen opleiding genoten hebben. Um, dus een heel brede, je zou kunnen zeggen, een hele brede coalitie van stemmers, die allemaal hun hoop nu hebben gevestigd op de Vijf omdat daar de toekomst zit. Nou, en dan wordt het dus interessant met wie de Vijf als zij aan de beurt zijn, zullen gaan regeren hè, als het zover komt. Zeker. Willen zij wel met traditionele partijen, misschien wel systeempartijen... een coalitie vormen? Nou, dat willen ze niet, maar dat moeten ze wel. En wat me ook opviel in die speech van Luigi Di Maio... Vandaag was dat hij meteen zei eigenlijk... wij staan open voor samenwerking met alle partijen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat hij zo zei... want tot nu, tot nu toe was de vijfsterrenbeweging altijd heel erg inderdaad anti-establishment. Uh -huh. Maar nu hebben ze al meteen de deuren opengezet. En uh, het zou mij dus niks verbazen... als er wel een hele serieuze poging wordt, gaat worden ondernomen... om met verschillende elementen een, een regering te vormen... waarin de vijfsterrenbeweging dan zelf het voortouw neemt. Maar waar bijvoorbeeld... Uh, restanten van de linkse partijen en misschien ook restanten... van de rechtse partijen uh, uh, bijkomen. Bij dus hè, Salvini, die leider van die Lega... dat ja, is een ja. extreemrechtse partij die ook veel gewonnen heeft... die zegt, wij gaan het helemaal over rechts doen, maar dat kan niet. Daar zijn gewoon te weinig stemmen voor. Dus wat er ook gebeurt het initiatief moet uitkomen bij de vijfsterrenbeweging zelf. En die hebben nu eigenlijk de sleutel in handen. Ik ben heel benieuwd uh, de komende ja, tijd ik hoe ook. dat gaat ontwikkelen. Kan ik me voorstellen, meneer Westijn? Dank dat u ons even wilde bijpraten. Heel graag gedaan. Van meneer Westijn verscheen het boek Proeftuin Italië... schreef u samen met uh, Pepijn Corduena. Goed, u hoort het al. We gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, wat heb je inmiddels? Nou, nog steeds een normale avondspits, maar we zien wat extra vertraging op de A29 in beide richtingen. Bij de Haringvlietbrug ongeveer een half uur. Op de A20 richting Hoek van Holland staat een kapotte auto stil nabij Schiedam Noord. Daar staat 5 kilometer file vanaf Rotterdam Centrum. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. De langste file nu voor best 12 kilometer. 18 minuten over vijf enkele tientallen vrachtwagens... van hulporganisatie De Rode Halve Maan... zijn vanochtend in Syrië vertrokken. Ze brengen hulpgoederen naar de enclave Oost-Ghouta bij Damascus. U weet het inmiddels, die, uh, dat gebied ligt al weken onder vuur. Maar veel medisch materiaal mocht op het laatste moment niet mee. Wat zit daar nou achter? Gerrit van den Berg van Unicef volgt het transport vanuit Jordanië. Meneer van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. Weet u wat daar is misgegaan? Waarom mocht dat medisch materiaal niet mee? Nou, dat is een zeer frustrerende gebeurtenis uiteraard. Wij zijn blij dat we uh, eindelijk na zo lang aandringen met een konvooi uh, dat leegde gebied binnen kunnen. Uh, die enorme grote groep noodlijdende mensen die daar uh, leven. Uh, en ja, er is heel veel wel naar binnen gegaan. Maar uh, zoals u aangeeft inderdaad, uh, op het laatste moment zijn er een aantal medische voorraden geweigerd om, uh, om mee naar binnen te kunnen uh, uh, in dat gebied. Ja, wat daar echt de reden van is, dat zou u daar uh, de schrijnende partijen moeten vragen. Wat ons betreft is er geen enkele goede reden om die voorraden te weigeren. Mm. Die zijn daar gewoon nu keihard nodig om mensenlevens te redden. Ja, dat lijkt, dat lijkt ons ook, ja. En uh, is het u duidelijk wie gezegd heeft dat het niet mocht? Nou, dat zijn de, de diverse strijdende partijen. Kijk, ik moet je voorstellen, als we naar het gebied binnengaan... dan zijn daar uh, verschillende checkpoints waar je doorheen moet. En op het laatste moment, uh, nog bij het inladen... is uh, geweigerd om uh, deze spullen mee te laten gaan. Nou, we doen als, uh, als, als hulporganisaties geen, uh, geen uitspraken... maar u uh, ja, kunt zelf invullen dat daar bepaalde partijen... eerder geneigd zijn uh, goederen te weigeren dan anderen. En dan duidt u um, op het Syrische leger, uh, meneer Van der Berg. Tegelijkertijd uh, is het zo dat we dankbaar zijn met de hulp die wel naar binnen kan. Ja. En we hopen ook, en dat is ook vandaag onze oproep, dat die goederen die niet meekonden, dat we die aankomende donderdag bij het nieuw geplande konvooi. Wat cruciaal is om door te laten gaan, dat die goederen dan wel mee kunnen. En mm -hmm. de partijen die dat nu geweigerd hebben, dat is vandaag de oproep van alle VN-organisaties, van UNICEF, van het Rode Kruis. Laat die spullen toe. Want naast uh, eten en, en andere spullen... hoe belangrijk zijn die medische voorzieningen? Nou, de, de ziekenhuizen zijn daar gewoon uitgeput. In de zin, de voorraden zijn uitgeput. Het gaat om, om hele basale zaken die, die wij daar uh, willen leveren. Zeg maar van uh, operatiemateriaal tot verband. En uh, ja, met het geweld van de afgelopen weken zijn er gewoon heel veel mensen die in ziekenhuizen verblijven, die afhankelijk zijn gewoon van de medische zorg. Mm. Het is al buitengewoon moeilijk voor de ziekenhuizen om te functioneren. Uh, te midden van de beschietingen. Maar nou helemaal als de voorraden daar niet zijn... dan, dan wordt het ja, schier onmogelijk gemaakt. Wat is er wel naar binnen gebracht? Wat, uh, wat hebben ze wel kunnen geven aan de mensen? Wij... Uh, we, we hebben nu voeding, voedsel kunnen leveren voor, uh, voor 27.500 mensen. Daarnaast uh, is er wel een deel van die medische voorraad is wel naar binnen gegaan. Een te klein deel. En we hebben heel veel speciale voeding voor kinderen en voor baby's naar binnen gebracht. U moet zich realiseren, 1 op de 8 kinderen is op dit moment in dat gebied uh, acuut ondervoed. Dus levensbedreigend ondervoed. Nou, die geeft je dan niet de gewone uh, voeding, maar echt gespecialiseerde voeding... die nodig is om die kinderen aan te laten sterken. Dat is iets wat UNICEF daar nu binnenbrengt. En het is vreselijk dat je dit soort spullen brengt... In normaal in gebieden waar hongersnood is. Mm -hmm. En nu in dat gebied in Syrië, door die omschingeling, heb je nu cijfers van, van die acute ondervoeding... die sinds het begin van het conflict nog niet zijn geregistreerd. Het is schrijven. En wat hoopt u de komende dagen dan nog te doen? Nou, het is nu cruciaal dat, dat dit niet... Kijk, dit is een lichtstraaltje. Maar een lichtstraaltje in heel veel duisternis... Het is nu cruciaal dat er aankomende donderdag nieuwe hulp uh, naar binnen kan. Dat dat het volgende konvooi ook weer gaat rijden, met nog meer hulp, voor nog meer mensen. En dat het daarna duurzaam, ongehinderd, uh, van week tot week, nieuwe hulpconvooien dat gebied binnen kunnen gaan. Maar naast die konvooien, wat natuurlijk nu levensreddend is, is het ook zo belangrijk dat, dat die partijen eindelijk eens uh, ja, om de tafel gaan zitten. En dat er een iets, iets van een regeling komt. Want... Een noodhulp is, is zeg maar, ja, de noodledige. Mm. Uiteindelijk wat echt perspectief biedt... is toch dat het conflict gaat stoppen. Ja. Dank voor uw uh, toelichting. Gerrit van den Berg van UNICEF. Lara Rensen. Nieuws en Co. Het is acht minuten voor half zes. Ik neem u mee naar de kraanvogels. Want het trekvogelseizoen is begonnen. Gisteren en vandaag zagen we opvallend grote groepen kraanvogels... op reis boven ons land. Dat gaf prachtige beelden, maar ja... Het klinkt ook mooi. De kraanvogels die trekken niet meer alleen over ons land. Op weg naar Scandinavië. Steeds vaker blijven de vogels ook hier om te broeden. Trekvogelonderzoeker Wouter van Steeland... als ecoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, meneer van Steeland. Goedemiddag Lara. Waarom zijn die kraanvogels de eerste of is dat uh, eigenlijk uh, optisch bedrog? Nou, ja, Het is een beetje optisch bedrog denk ik. Uh, de eerste trekvogels komen al in uh, februari terug. Met name de gruto, hè, Nederlands Nationale Vogel. Daarvan worden de eerste vogels in februari al gezien. Maar die kraanvogel is uh, zo groot en kondigt zijn uh, aankomst met zoveel lawaai aan... <lacht> dat je er moeilijk naast kan kijken... Um, dus dat is eigenlijk al eeuwen, niet duizenden jaren... Um, een symbolische start van de lente. Hè? Uh, Aristoteles schreef er al over, in de Bijbel staat die ook vermeld. Uh, en je kan er ook moeilijk naast kijken... als je op de trekbaan van die kraanvogels woont. Heeft u genoten? Gisteren? Ik heb er zelf geen enkele gezien. Nee. Ik, heb, uh, <laughs> Ik woon zelf in Wageningen. Er zijn er wel gezien in Wageningen gisteren. Ja. Ik heb... Uh, ik stond halsrijkend naar het luchtruimte staren... maar tot mijn grote spijt heb ik geen enkele kraanvogel gezien. Okay, ja, er zijn ook mensen die zijn speciaal naar Limburg afgereisd... om ze daar dan te zien. Er zijn ook mensen die zelfs naar Oost-Duitsland of naar, naar Frankrijk afreizen... He, bij de ja. Grote Meren daar. Ja. Zitten ze nu, die kraanvogels, allemaal op de plek waar ze moeten of willen zijn? Of moeten liefhebbers van kraanvogels vooral nog even naar de lucht blijven kijken? Nou, er komen er uh, waarschijnlijk vanavond en de komende dagen sowieso nog wel langs. Uh, de wind is niet zo gunstig als gisteren. Uh, gisteren kwam er uh, de wind een klein beetje uit het oosten. Ja. En die trekbaan van die kraanvogels die loopt eigenlijk over West-Duitsland... dichtbij de Nederlandse grens. Maar je hebt toch een beetje oostenwind nodig om ze een extra zetje te geven... zodat je de, de bulk van de, van de trek ook in Nederland kan waarnemen... Um, en nu is de wind wat gedraaid, dus um, je moet wat geluk hebben, maar het zou zomaar kunnen dat als je in Limburg of Overijssel woont, dat je nog een groep van 100-200 kraanvogels uh, over je achtertuin ziet vliegen. 80, uh, ja. ja. En ze zijn waarschijnlijk nog uh, op weg naar Scandinavië op dit moment. Uh, die heel, ze komen eigenlijk uit, uh, uit Spanje, dus uh, daar overwinteren er elk jaar 200-300.000 kraanvogels. Um, een groot deel daarvan broedt in Scandinavië en komt uh, uh, via die Nederlands-Duitse trekbaan uh, terug in het voorjaar. Een uh -huh. ander deel gaat uh, naar Oost-Duitsland. Waarschijnlijk zitten er nu grote groepen op uh, stoppelvelden in Duitsland nog wat uh, op te vetten op uh, maïskorrels en aardappelen die nog op het veld liggen. Uh, voor ze het laatste sprongetje naar uh, Scandinavië gaan wagen. Maar in april gaan ze broeden. Dus, okay. uh, het is zaak om, uh, om snel terug te zijn. En hoe bijzonder is het dat ze soms ook hier blijven om zich voor te planten? Ja, dat is eigenlijk een, uh, een gevolg van de uitbreiding... van de kraanvogelpopulaties ten noorden van ons... en misschien zelfs ten westen van ons. Dus met name in Oost-Duitsland doen ze het vrij goed. Uh, en die kraanvogels zijn, hebben zich in uh, 2001... Uh, heeft er zich opnieuw een, uh, een paardje in Nederland gevestigd... Uh, nadat ze eigenlijk een enkele eeuw afwezig zijn geweest... Uh -huh. Um, en die Oost-Duitse die Oost populatie die is beginnen groeien. En op een gegeven moment uh, moeten jonge vogels uit die populatie uitwijken... op zoek naar uh, broedgebieden die nog niet bezet zijn door uh, hun soortgenoten. Ja, dus ze gaan echt op, op zoek naar hun eigen plek, omdat ja. het een beetje te druk is daar. Ja, ja, en als je kijkt naar wat die broedgebieden in Nederland zich situeren... dat is vooral in, uh, ja, in Overijssel, in het oosten van uh, Drenthe... Uh, hoogveengebieden, dus ze, hebben wel, ze, zijn, ze zijn kieskeurig wat uh, het habitat betreft. Maar het is niet geheel toevallig dat die uh, vogels, uh, dat de, de, de plekken waar ze zich gaan vestigen... in Nederland, dat die ook langs de, de trekbaan gesitueerd zijn. Maar het zijn vooral jonge vogels die op zoek gaan naar een nieuwe plek. Want waarom, hoe besluit een vogel dat hij ergens blijft om te broeden? Ja, dat is iets wat we eigenlijk nog niet goed begrijpen. Dat is, ik doe zelf bijvoorbeeld ook onderzoek met gps-zenders naar trekvogels. En een belangrijke vraag daarin is eigenlijk om te zien um, hoe jonge vogels hun uh, be levensbepalende be beslissingen nemen. Dus bijvoorbeeld waar ze gaan broeden. Ja. Uh, ik denk dat het uh, voor die kraanvogels is het gewoon een kwestie van een uitbreidende populatie, een beetje plaatsgebrek. Dus jonge vogels hebben weinig keus en ja, dan is er eens eentje die, uh, die zich gewoon goed voelde in Nederland of zo en besloot om te blijven. En als er dan nog een, een kraanvogel van het andere geslacht uh, erbij komt, dan is het uh, helemaal feest natuurlijk en dan, uh, <laughs> dan kunnen ze beginnen. Dus ja. Verandert er iets aan uw gedrag door klimaatverandering of, of ziet u daar geen beweging? Ja, er zijn uh, mensen die elk jaar in uh, de Pyreneeën uh, de kraanvogels tellen, die op, uh, op trek passeren daar. Um, en zij hebben waargenomen dat de trek zich in de afgelopen dertig jaar uh, ongeveer twintig dagen vroeger voordoet. Dus twintig dagen is vervroegd. Zo. Um, en dat is eigenlijk, ja, men vermoedt dat dat een gevolg is van het feit dat eigenlijk het hele broedseizoen vervroegt als een gevolg van klimaatopwarming. Dus je ziet dat ook hier in Nederland. Uh, uh, um, bloemen en planten die komen steeds vroeger in bloei, uh, vroeger in blad. Uh, daardoor komen de insecten ook vroeger uh, dus, uh, en, en andere prooisoorten voor vogels. Dus die trekvogels passen zich daarop aan en verschuiven hun broedseizoen mee met het aanbod van het voedsel uh, in Nederland en, uh, en elders in Europa. Daar gaan ze weer, meneer ja, van Steyland. Mooi. <laughs> Prachtig geluid. Ja, ja. Dank. Dat is graag gedaan, Lara. Wouter van Steyland, als ecoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En straks, Stef Blok, die kent heel wat ministeries. Hij gaat nu naar buitenlandse zaken. Hoe kan hij van zijn ministerschap een succes maken? Daar gaan we het straks over hebben. We hebben gekozen om zes uur voor het verhaal rond de Jumbo. Gaat de supermarktketen Albert Heijn naar de kroon steken... als grootste supermarkt van Nederland?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 Gemaakt van bamboe en zijdezacht met de ultieme pasvorm. Hij beweegt soepel en comfortabel met je mee. Hij voelt aan als een tweede huid. Dat is het geheim van jouw succes. Bestel je Bamboo Basics op bamigo.com. NPO Radio 1 het is half zes tijd voor Lislo Thomas en het NOS-journaal. Het consumentenprogramma Radar wordt niet vervolgd voor het vervalsen van doktersrecepten. Het programma wilde zo aantonen hoe makkelijk het is om bij apotheken zware medicijnen te krijgen. Volgens het OM heeft de redactie van Radar iets strafbaars gedaan, maar Radar heeft ook een misstand bij apotheken aangetoond. Het maatschappelijk doel van de actie weegt volgens het OM daarom zwaarder. De gasexplosie van gisteren in een flat in Poznan is volgens de Poolse politie vrijwel zeker met opzet veroorzaakt om een moord te verhullen. Na de explosie zijn in het puin de lichamen gevonden van drie vrouwen en twee mannen. Door het instorten van de flat raakten 21 mensen gewond. Het kabinet wil buitenlandse toeristen beter over Nederland spreiden. Het aantal toeristen steeg vorig jaar met 11 procent... tot ruim 17,5 miljoen... en de druk op de grote toeristische attracties wordt te groot... schrijft staatssecretaris Keizer. Ze wil Amsterdam ontlasten... en ook andere gebieden laten meeprofiteren van het toerisme. En wielrenner Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De renner van Team Lotto-Jumbo kwam vroeg op kop... en besliste de wedstrijd in de massasprint... De Fransman Arnaud de behoudt de gele leiderstrui. Lieselotte, dankjewel. We gaan naar gert Hiemstra. Voor het warme weer. Klopt, ja het is opvallend zacht geworden vandaag met 11, 12 graden, zelfs 13 graden bij Maastricht. Maar het effect van het ijs is nog steeds goed merkbaar, want uh, dicht bij de Waddenzee is het maar 7 graden geworden. dat is zijn... echt direct de invloed van het ijs. Ja, ja. Dat, uh, dat heeft echt nog een verkoelend effect. Dat zal natuurlijk de komende dagen steeds minder worden, want het blijft zacht. En uh, dat ijs dat zal denk ik toch wel uh, zo langzamerhand gaan verdwijnen de komende dagen. Um, vannacht kan het nog behoorlijk afkoelen naar temperaturen rond het vriespunt. Dus vooral in het binnenland moet u rekening houden met de gladheid op uh, lokale wegen. Aan het eind van de nacht dan is het bewolkt in het zuidwesten van het land. Kan plaatselijk een beetje regen vallen en zo beginnen we morgenochtend ook. Wat lichte regen of motregen in het zuidwesten en zuiden van het land. En dat trekt heel langzaam wat naar het noorden toe. In het oosten en noorden eerst zon en sowieso in Groningen blijft die zon ook het langst schijnen. Want daar komt die bewolking pas laat op de dag aan. Maximum temperatuur ongeveer 10 graden en opnieuw aan het IJsselmeer en de Waddenzee wat, wat, wat kouder moet ik zeggen. De wind is matig in het noorden en oosten uit het zuidoosten en in de rest van het land uit het zuiden tot het zuidwesten. Na morgen tamelijk veel wolken, af en toe regen... maximum een graad of 9, s'nachts nog steeds dicht bij 0. In het weekend waarschijnlijk zachter... met zelfs temperaturen van een graad of 13. Nou, nou, nou. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. We gaan door naar de verkeersinformatie Wijnald Zwaan. De meeste dagelijkse files in deze avondspits... staan nog steeds rond Utrecht en Rotterdam. Maar ook rond Arnhem is het duidelijk wat drukker geworden... zoals op de A12 en de N325... Wat opvalt is de A15 Rotterdam richting Gorkum. Er staat voorknopend Gorkum 7 kilometer file door een stilgevallen vrachtwagen. De vertraging is opgelopen tot drie kwartier en de file groeit nog. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort na een ongeluk bij Soesterberg 6 kilometer. met daar 20 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk.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 Wist je dat fysiotherapie al enkele jaren een universitaire opleiding heeft? Op de campus van SOMT in Amersfoort... wordt je opgeleid tot universitaire master in fysiotherapie. Ook voor studentengeneeskunde een ideale alternatieve keuze. SOMT University of Fysiotherapy.nl U heeft een chemische fabriek en wilt efficiënter produceren? Dan denken we bij Bilvinger Tebodin meteen aan... de bewegwijzering van onze snelwegen. Is dat raar?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 Zes minuten over half zes Ik neem u mee naar Den Haag, want daar is een oude bekende. CVD'er Stef Blok, bij premier Rutte geweest, omdat hij de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. Als opvolger van Halbe Zelstra natuurlijk, die aftrad nadat hij aan het licht was gekomen dat hij had gelogen over een ontmoeting met president Poetin. Na afloop van zijn gesprek met Rutte gaf Blok een korte toelichting op zijn nieuwe baan. Onder andere verslaggever Hans Andringa wachten hem op. De premier heeft me gevraagd om minister van buitenlandse Zaken te worden... en daar heb ik uh, met enthousiasme je gezegd. Wat vindt u vrouw er eigenlijk van? Nou, we hebben het thuis natuurlijk wel even over gehad. Het uh, betekent nogal wat voor je privéleven, maar uh, ook mijn vrouw is het ermee eens... want dat stond ik hier niet. Bent u het eens met de nabestaanden van de MH17... dat Wilders excuses moet aanbieden vanwege dat vriendschapsspeltje? Ik begrijp dat u meteen inhoudelijke vragen stelt. Maar u realiseert zich ook dat ik nog niet beëdigd ben. En pas als dat moment er is ga ik graag over allerlei inhoudelijke onderwerpen met u in gesprek. Meneer Blok, waarom heeft u besloten na uw kortstondig afscheid... om nu toch ja te zeggen om minister van Buitenlandse Zaken te worden? Ik was inderdaad eigenlijk van plan om mijn loopbaan elders voor te zetten. Het was zoals niet omdat ik nou een hekel had aan, aan de politiek. Ik vind dat we mooie dingen hebben kunnen bereiken de afgelopen jaren. Maar omdat ik aan iets anders toe was. De premier heeft een dringend beroep op me gedaan. En het gaat om een prachtige functie. Dus ik heb uiteindelijk wel met enthousiasme ja gezegd. Met enthousiasme was er veel moeite voor nodig. Dus blijkbaar niet om u over te halen van uw voornemen. Om toch echt een stap terug te doen. Dat nou, was echt wel omschakelen. Ik was met allerlei andere dingen bezig. En... Eh, om dan is het inderdaad verrassend voor mezelf, voor het gezin... om toch weer naar Den Haag te gaan. Maar nogmaals, het gaat om een prachtige functie. Als de premier een beroep op je doet, dan neem je dat ook serieus. Dus ik krijg met overtuiging, ja. Wat ziet u als belangrijkste eerste taak... als u op het ministerie komt en die dossiers op uw bureau zit liggen? Ja, ook daarvoor geldt weer dat ik... Nog geen minister ben. De beëdiging door de koning volgt nog. En vanaf dat moment ga ik ook echt inhoudelijk zijn. Maar even maar Rutte gesproken over wat u de komende tijd gaat doen. Dus wat zijn nou de dossiers die bij u vooraan liggen? Zeker. Vele, maar echt inhoudelijk. Eh ga ik er pas op in op het moment dat die beëdiging ook echt geweest is. Wat zegt het eigenlijk over hoe het gaat bij de VVD? Dat ze uh, bij u uitkomen, met alle respect, maar u had gezegd dat u wegging. Nou ja, het aantal mensen met kabinetservaring is in Nederland overzichtelijk. Dat geldt niet alleen voor de VVD, maar dat geldt, uh, geldt breder. En, uh, op het moment dat er dan een beroep op, op je wordt gedaan... vind ik het ook logisch dat je dat serieus neemt. En daarom heb ik ook ja gezegd. Dat... Het is wel eens geloof, maar een <lacht> leugentje al best veel? Ik, ik, ik zou bijna zeggen, ik heb toch een tijdje het bestaan van Sinterklaas volgehouden. Ja. Want een veelgenoemde eigenschap van u is saai, maar degelijk. Wordt u ook zo'n minister van Buitenlandse Zaken? Nou, het is niet iets waar ik onmiddellijk bezwaar tegen heb. Dus houd maar even zo. Ja, ja is misschien wel goed ook voor de verandering... dat we weer zo'n minister krijgen. Nou, je dankjewel. Dank ja. Tot ziens. Al oh, dus minister Blok, Nou ja, hij moet nog beëdigd worden natuurlijk. Ik praat door met politiek verslaggever Wilco Baum. Uh, Ja, De benoeming, uh, het bezoek bij Rutte, hoe, hoe verrassend is die benoeming? Nou, het is wel verrassend in die zin dat er bij de VVD ook wel mensen te vinden waren... die uh, nu heel erg op een vrouw hadden gehoopt. Hè? Omdat uh, Mark Rutte er tot nu toe niet heel erg in is geslaagd... om vrouwen uh, als minister het kabinet in te krijgen. VVD-vrouwen. Daarom werd ook de naam van Edith Schippers genoemd, maar zij wilde niet... Nou, Janine Hennis is te kort geleden afgetreden om alweer minister te kunnen worden... na uh, de problemen met mortiergranaten bij Defensie. En zo werd de spoeling dus steeds dunner. Uh, het is ook verrassend omdat Blok had gezegd dat hij in het bedrijfsleven wilde gaan werken. Je hoorde hem dat net ook nog zeggen. Uh, maar ja, de premier heeft uiteindelijk een, een dringend beroep op hem gedaan. Ja, geen vrouw dus, maar... En meneer Blok, wat zegt deze benoeming eigenlijk? Nou, even los van zijn kwaliteiten, want de, en Blok heeft vele kwaliteiten als, als minister en als politicus. Is zijn benoeming natuurlijk wel een beetje armoedig. Hè? Het is, we hadden het er net over, weer geen vrouw. Uh -huh. En het is ook weer iemand uit de inner circle van Mark Rutte. Hè? Want ook uh, Blok is, net als bijvoorbeeld zijn voorganger Zijlstra. een vertrouweling van de premier en van de VVD-leider. Uh, en daar heeft de premier kennelijk uh, behoefte aan. He, ze kennen elkaar al heel erg lang. Uh, Blok is jarenlang Kamerlid geweest. Was fractievoorzitter van de VVD tijdens het eerste kabinet Rutte. Uh, minister van Wonen in het uh, vorige kabinet Rutte. Dus ja, aan, aan iemand met dat profiel... Uh, daar zat R Rutte kennelijk op te wachten. Ja, uh, en zijn ervaring? Heeft hij verstand van buitenlandse zaken? Want als we kijken naar Zelstra, die had dat niet. Nog minder dan hij ons wilde doen geloven. Uh, hoe zit dat bij Blok? Nou, Blok is ook niet iemand... Uh, met een, uh, een loopbaan in de diplomatieke dienst. Maar dat zegt ook weer niet zo heel veel. Hij heeft wel veel ervaring als, als minister en als uh, Kamerlid. Hij deed het uh, goed op het ministerie van Wonen. Hij was de eerste die daar uh, een, een akkoord sloot... met de constructieve oppositiepartijen. Uh, zulke akkoorden moesten andere ministers later uh, ook gaan sluiten. Dus daar, daar was hij uh, succesvol mee. Uh, later werd hij interim minister op uh, Justitie en Veiligheid. Hij bracht, dat minister, uh, hij bracht eindelijk de rust terug. Op dat ministerie. Dus om succesvol minister te zijn moet je vooral verstand hebben van politiek en kunnen omgaan met de Kamer. Voor de inhoud kan Blok zich, zeker in het begin, op zijn ambtenaren steunen. Hij moet natuurlijk de materie zich wel eigen maken, maar dat heeft hij op twee ministeries laten zien dat hij dat kan. En er zijn ook vaker ministers zonder diplomatieke ervaring geweest die het wel konden. Hans van Mierlo bijvoorbeeld. Uh, uh, Jozias van Aartsen. Uh, dus nou, dat kan met Blok ook zo gaan. Het, uh, wat dat betreft, uh, dat hij die ervaring niet heeft... lijkt me geen reden om hem daar nu al uh, op af te schrijven. Nee, nee. En hij heeft collega Kaag nog hè, met veel diplomatieke ervaring. Zeker. Daar kan hij, als het om de inhoud gaat, kan hij daar uh, absoluut veel van leren. Dat is, uh, ja, dat is een waar feit. Dankjewel. je wel. over Stef Blok, die uh, bezig gaat worden... als uh, nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De week voor de gezonde jeugd is vandaag begonnen. Basisscholen proberen hun leerlingen meer te laten bewegen tijdens de lessen. Tussen de lessen door, in de pauzes. Eén op de drie scholen laat leerlingen meer bewegen buiten de gymles om. Niet alleen daar dus. Bij komende winst, kinderen pikken leerstof eerder op. Dankzij deze actieve lessen. Dus dat is twee vliegen in één klap. Op basisschool De Bron in Delft zijn ze er volop mee bezig. Ja, zodra ze dit melodietje horen. dan weten ze al meteen van nee, hey, we gaan uh, fit en vaardig doen. Oké, okay, wat waren ze net aan het doen? Uh, we waren met geschiedenis bezig. Vrij lange tijd uh, stilzitten. We moeten weer even actief worden. En wat gaan ze nu doen dan? Bewegend een uh, automatiseringsoefeningetje doen met spelling. Wat ga je nu doen? Um, we moeten lopen en dan moeten we straks kijken of het woord goed of fout is. De jufvrouw gaat um, kijken of het, naar welke beweging en dan als iedereen meedoet dan um, gaat ze doorklikken. En dan welke beweging het meest wordt gemaakt, die um, gaat ze aanklikken. Nou, dat deed je knap in ieder geval door niet tegen de microfoon aan te boksen, want je moest nieuwsgierig spellen. Nu gaat de jeugd, dan klikt ze op uh, ja, start en als, het wordt dan, en als het wordt dan goed is, dan moet je die bewegingen doen en als het wordt fout is, moet je die bewegingen doen. Oké, okay, die bewegingen goed is met je benen omhoog en uh, de benen naar de zijkant is. Uh... Ja. ja, dat is uh, goed. En dan moet je nu het woord spellen totdat tot het klaar is en deze. 1 1 U W L E L K J K Wat zei je nou? Schillingen. Heel lelijk, ja, dat je heel zachtjes. Leer je er ook meer van? Um, ja. Wat dan? Um, hoe je dingen spelt. Um, en je wordt er ook fitter van. Heb je dat nodig? Denk eens wel. Waarom? Omdat je de hele tijd in de klas stil zit op je stoel. En je leert alleen maar dingen terwijl je helemaal niet beweegt. Wat hebben ze nu gespeld? Benieuwd. Nou ja, het is misschien wel een beetje onrustig. Maar ze, is, ze zijn toch wel uh, actief betrokken met wat het bord uh, laat doen. En ondertussen. Uh, ja, zijn we toch wel uh, gelijk iets aan het leren. Ik moet wel even verder drukken. Okay. Want hier staat schaduw, hè? A-A-D-U-B! Ja, goed. En wat is een schaduw? Um, als de zon op je schijnt, dat je dan op de grond. Um, ja, je eigenlijk je vormen zien of zo. Ja, dat kun je hier ook zien, hè? Allemaal schaduwen op de grond. En je leert het met rekenen, met spellen, op nog andere plekken. Jullie hadden geschiedenis, ook met geschiedenis? Nee, niet geschiedenis, maar taal wel. En Omdat je, ja, schrijven. Hoe je moest schrijven, dat Iedereen beweegt nu met de armen omhoog. l e u v e r i k Wat is dat? Wat is dat dan? Dat weet ik niet. Ja, hebben ze nou wat geleerd? Ik weet het niet. Nou ja, wij laten we laten verslag verslaggever Joris van de Kerk... of ook altijd zoveel mogelijk bewegen. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, er zijn uh, problemen op de A1 vanuit Duitsland naar uh, Hengelo en Apeldoorn. Want op knooppunt Azelo is een ongeluk gebeurd. Er is daar een auto uit de bocht gevlogen. En dat betekent dat de a 1 bijknopend met Azelo helemaal dicht is. Dat merkt ook het verkeer op de A35 vanuit Enschede en vanuit Almelo. Want het verkeer kan niet richting het westen. Het staat behoorlijk stil daar vanaf Hengelo op de A1 6 kilometer file... met ongeveer een half uur vertraging. Nou, verder valt op in deze avondspits een kapotte vrachtwagen op de A15... Rotterdam richting Gorkum. Ongeveer drie kwartier vertraging voor Gorkum. Het geluid van de Nederlandse band Kensington met het nummer Home Again. We gaan nog even terug naar Amsterdam. Daar zijn de genomineerden bekendgemaakt van de prestigieuze Liepres Literatuurprijs. Dat gebeurde op een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. U heeft, als u langer luistert, Jeroen de Jager kunnen horen. Hij vangt alle reacties op. Jeroen, wat is jouw indruk? Is het nou een opvallende lijst geworden dit jaar? Nou, ik vind dat zelf altijd moeilijk te beoordelen. Ik lees best veel, maar ik heb deze boeken bijvoorbeeld niet allemaal gelezen. Dus dat kan ik niet uh, direct zeggen. Ik heb wel hier even uh, met de recensenten gesproken. Arjan Peters van de Volkskrant en uh, van het Veen van uh, NRC. Ja? Uh, en uh, zij vinden het een opvallende lijst. Uh, zij lezen natuurlijk wel heel veel. Zij zeggen, er zit uh, veel jong talent bij. Bijvoorbeeld uh, twee schrijvers die, uh, wiens tweede boek het is. Er zit een debutant bij. Uh, Tommy Wieringer is dan een, een oud winnaar. Ja, dat is, dat is uh, gesneden koek zou ik maar zeggen. Maar een verrassende lijst. Uh, Arjan Peters had hier van tevoren niet op durven hopen. Uh, en Murat Isik, vind jij het een uh, verrassende lijst? Een van de genomineerden? Ja, ik vind het een uh, mooie lijst. Um, ja, uh, met... Je het zelf gelezen allemaal? Nee, ik heb ze niet gelezen, maar wel van, vanochtend ontvangen uh, van de, de organisatie. Ja, ja. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de, nou ja, een paar andere boeken. Ik was wel begonnen in, aan het boek van Marleen van Heemstra. Uh, want die hadden we met, eh, de andere genomen je... precies. Hadden we met elkaar uitgewisseld onder de boeken. Dus uh, ik ga haar boek zeker lezen. En, dan en we er... noemen hem, heet dat boek. Ja, en we noemen hem inderdaad. Maar ook het boek van Arjen van Velen ben ik ook heel, uh, heel benieuwd naar. Jouw boek, Moerad, heet Wees Onzichtbaar. Wat is dat voor een advies? Ja, het slaat op de overlevingstactiek van de hoofdpersoon uh, Metin Mutlu, die Speelt zich af in de Bijlmer, Amsterdam? Ja, speelt zich af in de Belmer, En het is eigenlijk zijn overlevingstactiek om zich staande te houden in de Belmer, is zich onzichtbaar maken, maar ook in het gezin zich onzichtbaar maken... om zijn uh, tyrannieke vader te ontlopen en uh, ja, om de goede vrede in huis te bewaren. Het is eigenlijk een overlevingstactiek die slecht uitpakt voor de, voor de hoofdpersoon. Slecht uitpakt? Ja. Want ja, als je je onzichtbaar maakt. Spoiler. Spoiler, inderdaad. Nou ja, als je je onzichtbaar maakt, kun je ook een, een, een, ja, een gewild slachtoffer zijn. En, ja. en als je niet van je afbijt, niet alleen maar onzichtbaar maakt, hè, dan ben je echt slachtoffer. En, en, en je moet echt van je afbijten. Hè? Je moet je laten zien en horen. En uh, als je dat niet doet, dan kan het ook alleen maar erger worden. Hoe belangrijk is dat? Want je, oh, trouwens, je hebt uh, de, de boekhandelprijs al gewonnen. Hè? Uh, dus je kunt iets zeggen over het belang van zo'n prijs. in bijvoorbeeld de verkoop van het boek. Ja, inderdaad. Die prijs won ik onlangs, twee jaar geleden, de boekhandelsprijs. En uh, nou, ik, ik merkte heel veel uh, nou, ja, waardering en, en, en erkenning. zoals bij de boekhandelaren. Maar ook uh, nou, er kwam een extra druk van mijn boek uit. met een hardcover editie, ja, wat een prijs op zich is. Maar ik voel heel veel uh, nou, ja, waardering. En ik ben ook bij een paar boekhandelaren geweest om ze te bedanken persoonlijk. Maar het Eet je wakker gelegen vannacht van de nominatie, van de potentie om genomineerd te worden? Ja, ik heb wel slecht geslapen, dat kan ik eerlijk bekennen. Ik was ook een beetje, een beetje verkouden ook, en, uh, dus slechte nacht gehad. Maar, uh, en vanochtend kwam dus een nieuwsuur langs, ze hadden allemaal vragen op ze komen. Ja. Nou, ja, rond elf uur waren ze er. Ja, en uh, nou ja, spannend moment. En, uh, yeah. Even verkassen, even ja. naar de juryvoorzitters. Gefeliciteerd nog, hè, dankjewel, trouwens. Dankjewel. Yes. Naar uh, Advocaten Benali. Zelf winnaar geweest in 2003. Dit jaar dus voor, uh, juryvoorzitter. En als uh, juryvoorzitter, uh, meneer Benali. Moet je je gaan verantwoorden? Want ik kijk altijd naar lijstjes. En dan ga ik kijken naar longlist en shortlist. Ja. Ja. Eerder in de uitzending al iets over gezegd. Uh, op die longlist stonden bijvoorbeeld nog vier vrouwen. Op de ja. hele groslist stonden. was de helft vrouw. Ja, en nu is er ja. nog maar één vrouw ja. over. Ja. Ja. Wat is er aan de hand? Nou ja, wat er aan de hand is, is dat, dat, dat, dat de vrouwelijke auteurs fantastische romans schrijven. En dat, daar, uh, dat, dat we daar een paar prachtige romans van terugzien. Op, op de groslijst, op de ja. longlist. En er, is, en er zit één briljante roman van Van Heemstra e, op de shortlist. Ja, daar is het iedereen het over eens, hè? Ja, ja, die, ja, die is echt fantastisch. En waarop de longlist Charlotte Musa is, nou ja, ook een fantastisch roman. Maar... We hadden wel drie shortlists kunnen maken. We hadden wel drie shortlists kunnen maken van alleen maar goede boeken. En voel, kijken... je, voel je als jury de druk dat je uh, evenwicht wil brengen in die genomineerden? Dat daar Vlamingen ja. bij moeten zitten, die er ja. ook niet bij zitten bijvoorbeeld. Dat daar debutanten ja. bij moeten zitten, dat daar et cetera. Kijk hier in de keuken, kijk. Je begint aan het begin van zo'n avond met andere jury's hierover te praten. Want ja. het is onderdeel van het debat. Van, wat doen we met diversiteit? Wat doen we met, met, met, met, Vla met, met België en Nederland? Wat doe je met, met vrouw... Ja. Nou, daar, daar praat je met elkaar over. En dan ga je praten over de boeken die je hebt gelezen... en wat je ervan vindt. En ontstaat er een totaal andere chemie. Want, uh, dynamiek, want dan gaat het over dat personage, dat thema, de uitwerking. En aan het einde van de avond kijk je elkaar aan... en dan zeg je, dit zijn ze dus. Even checken wel. Uh, zaten er vrouwen in de jury? Ja, twee vrouwen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En ik stel me neutraal op. Ja. Dus de verdeling was 2-2. Ja. Wat, wat, wat is voor u de verrassing, zeg maar, van, van deze nominatie? Ja, ik... Oh, het staan niet aan. Uh, ja, van velen, hè? Van velen. Van velen. Ja, vond ik, echt, ik vind dat wel... Dat is een debutant, hè? debutant, ja. Maar dat boek is... Het, gaat, het is een herinnering aan een, aan, een, aan een dode schrijversvriend. Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken. Ja, ja, ja die titel al al is zo poëtisch. Maar dit, dit boek zit de hele wereld. Het gaat over Alexandrie in Egypte. Het gaat over de oudheid. Het gaat over Alexander de Grote. En het gaat over het verwerken van, van het verdriet van een, van een vriend. En, en hij... Het wordt nergens larmoyant of sentimenteel... Je voelt dat verdriet de hele tijd ademen. En tegelijkertijd is het ook heel, heel erudiet, Heel spannend dit. Ik vind Echt een heel spannend boek. Oké, okay, ik ga weer even verkassen. Oké. Okay. Dank, zover. Okay. Uh, richting uh, Carolien Danwijk, Zij is directeur van, uh, van Libris. En het is uh, Libris 25 jaar. De Libris Literatuurprijs. Zolang heeft de prijs amper bestaan ooit in Nederland, volgens mij. Ja, dat zou heel goed kunnen. We zijn er 25 jaar geleden mee begonnen. En nog steeds heel enthousiast. En ja, wat het mooie is, juist nu bij de 25 jaar... hadden we al een hele prachtige lijst van 18... Je ziet dat de Nederlandse roman echt weer in de lift zit. Uh, jonge auteurs, oudere auteurs, uh, fictie, non-fictie. Ja, het is gewoon geweldig. Is dit een belofte om uh, nu al om 25 jaar door te gaan hiermee? Uh, ja, als het aan ons ligt zeker. Ik bedoel, Liepste is gewoon een fenomeen. Ja, en ligt het nog meer aan dan? Uh, ja, 25 jaar is heel lang. Uh, maar de, de intentie om door te gaan voor 25 jaar is er zeker. Ja, absoluut. Want de Nederlandse roman leeft, springlevend. En we geven ook aan de gelegenheid van 25 jaar geven ook een bijzonder boek uit. Wat gaat over de toekomst van de uh, literair roman, Nederlands literair roman. Ja, en dat is gewoon mooi. We zien gewoon dat leesplezier is een heel belangrijke factor is in het lezen van boeken. Deze zes titels. Ja, iedereen die amper een boek leest, pak een boek. Je kunt een van deze zes lezen. Ja, je gaat echt met veel genot... Uh, het bed in. Dat noem ik ook nog even, want die heb ik nog niet genoemd. Martin Michael Driessen, de ja, Pelikaan. Uh, Ilja Leonard-Vijver, Pietjes, romans. Ja, erg mooi. Erg mooi. Ja, weet je, hij, hij kan gewoon schrijven. Hij valt een keer de liefst de gewonnen. En dit is een novelle. En het is gewoon, ja, je leest het gewoon in, in één ruk door. Erg en de noodzaak mooi. van zo'n prijs. Hè, zie je nou dat uh, door de publiciteit, doordat ik hier sta... Dat, dat het daardoor weer beter gaat met de boek? Ja, dat zagen we met name met de winnaar van vorig jaar. ehm uh, <laughs> Ja, en zo vergankelijk ja, is het. Ja, ja, nee, zo vergankelijk is het. Ja. Uh, nee, maar de tolk van Java, ja. uh, uiteraard. Burnie. Alfred Burney. En dat was een boek wat zoveel mensen aansprak. En daar, ja, daar hebben we gigantisch veel exemplaren van verkocht. Maar daar, hij is eigenlijk doorgebroken door het winnen van de prijs. Oké, okay, 9 mei, uh, Lara, definitieve bekendmaking. Uh, zoals gewoonlijk in uh, het Amstelhotel Hotel hier in Amsterdam. En de winnaar die is dan 52.500 euro uh, rijker. Huh? Want je krijgt... Uh, en heel veel extra Oké, okay, dankjewel allemaal. Ja, hopelijk dan ook veel de extra verkochte boeken. Wie zal het zeggen? Jeroen de Jager bij bekendmaking van de nominatie... de shortlist voor de Liberus Literatuurprijs. En straks hier bij ons. Hoe groot zijn de ambities van Jumbo, de supermarkten? Willen ze de grootste van het land worden? We gaan het horen zo. P.O. Radio 1. Donderdag om half acht. Een onverstaanbaar goede show, dames en heren. Vrij de jongen over Nederlands hoop in Banne dag. Ze eet haar brak zonder te proeven. Die avond is het vrij. Dat is het tol van de Roem. Dat is de clou van de mol. Nederlands hoofd zonder wie Nederland... geen Nederland zou zijn geweest. Luisteraars, de land, de in de lucht... in oosten- en westen, varen ook ter wereld. Luister naar kunststof donderdag om half acht. Fred de Op NPO Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. Ik ben Gerder Sturkenboom. Ik heb een vraag aan FBTO. Soms is iemand die analoog klinkt... Kan ik ook met jullie whatsappen? Digitaler dan je denkt. Dus zeg jij het maar. Je kunt ons bellen, mailen of whatsappen als je ons nodig hebt. Jij kiest. FBTO. Als je 21 bent en zeer waarschijnlijk je eierstokken verliest... wil je graag je eicellen laten invriezen. Waarom vergoedt de ene zorgverzekeraar dit wel uit de basisverzekering... en de andere niet?